Uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In zo'n 80 Russische steden gaan vanmiddag aanhangers van oppositieleider Navalny de straat op. Ze gaan protesteren tegen president Poetin die vandaag 65 jaar is geworden. Ook demonstreren ze voor eerlijke verkiezingen. In de meeste steden is geen toestemming gegeven voor de protesten. Verwacht wordt dan ook dat er weer mensen worden gearresteerd. Navalny zelf is niet bij de demonstraties. Hij zit nog een celstraf van 20 dagen uit voor politieke bijeenkomsten waarvoor hij geen toestemming had. Mensen die hun hypotheek helemaal hebben afgelost zijn in de toekomst duurder uit. Ze moeten volgens het Financiële Dagblad net als andere huizenbezitters het eigen woningforfait gaan betalen. Dat zou staan in de regeringsplannen van de formerende partijen. Verder is volgens het AD in de formatie ook afgesproken... dat het collegegeld voor eerstejaarsuniversitaire en hbo-studenten... wordt gehalveerd tot 1000 euro. Voor studenten aan de PABO wordt het collegegeld ook in het tweede jaar gehalveerd. Het Rode Kruis helpt mee in Huis ter Heide met het zoeken naar de vermiste Anne Faber. Daarnaast krijgt de politie steun van de ME en van familie en vrienden van Faber. De Utrechtse vrouw wordt sinds vorige week vrijdag vermist... Gisteren vond de politie in het blokerpark in Huisterheide Heide, tussen Zeist en Soesterberg, een rugzak die mogelijk van haar is geweest. Vanochtend wordt onder meer de modder in de vijver onderzocht waar haar fiets lag. Die fiets werd donderdag gevonden. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Japan vanaf de vierde plaats. De Formule 1 coureur zette in de kwalificatie op Suzuka weliswaar de vijfde tijd neer. Maar schuift een plek op vanwege een gridstraf voor Valtteri Bottas van Mercedes die als tweede eindigde. De Finn wordt vijf plekken naar achteren gezet omdat hij zijn versnellingsbak heeft laten vervangen. Lewis Hamilton was in de kwalificatie de snelste en startte in Japan vanaf pole position. Het weer het is bewolkt vanuit het westen gaat het steeds vaker en harder regenen. De wind is matig tot hard vooral aan zee en wordt 12 tot 15 graden.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 ...bij Goedemorgen Zandvoort op 7 oktober 2017 vanuit Hotel Hoogland. U luisterde naar Berdien Stenberg met Rondo Rousseau... ...en het was eigenlijk Berdien Steunenberg, want dat is haar eigen naam. Is, dat is een, Ja, dat is een okay. artiestenaam. Okay. En dat was het uh, ingekorte laatste deel uit het Concerto in E-mineur... ...van Saverio Mercadante. Ja. Mooi. Dat was een nummer 1 hit in, uh, in Nederland en ook ja. in andere Europese landen een grote hit. Wist je trouwens dat Bindiën Stenberg uh, politiek actief is geweest? Ja, dat weet ik, ja. ja. Ja, dat heb je zeker gelezen dat ik het opschrijf. <laughs> nee, we gaan uh, even kijken. We gaan uh, zometeen praten met... Maar goedemorgen, Koor. Uh, uh, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, ik terug dacht... uit het warme Turkije. Ja, dat was wel even anders. Uh, is heel verschil, hè? He? Ja, 31 ja. graden en hier uh, 12 graden. Dat is helemaal niks. Um, wat gaan we doen vandaag? We gaan zometeen praten met uh, Marcia Kroes. Die is al aangeschoven. En het gaat over de Herstelacademie. Aan de slag met je herstel. Ja. Ja, en dan daarna. Ja, dat is ook leuk. Het Zandvoorts uh, Mannenkoor bestaat uh, 35 jaar dit jaar. En die hebben aan, morgen een jubileumconcert. Uh, in, in de Agatenkerk. En daar komt uh, Ipe Brune en Rob Mittelmeijer En Teun Verzaal komen daar wat verder over vertellen. Dan heb ik nog een leuk liedje uit het eerste jaar. Dat okay. gaan we zo meteen dan uh, ook draaien. Uh, daarna hebben we de uh, Hans Klaver, cartoonist. En er is een expositie over het trio Mosquito's ja, is, in het ja. Zandvoors Museum. Misschien kan jij even toelichten wat Hans Klaver de cartoonist is. Dat daar. is een cartoonist, een van de drie van het trio. Hè. Dat zijn drie cartoonisten. Hij komt, misschien dat er nog een andere collega komt. Maar uh, ja, het schijnt een heel bijzondere stripexpositie te zijn. Van striptekenaars, zeg maar. Eigenlijk. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, in het tweede uur komt uh, Ruud Sandberg en Michel Hermsen iets vertellen over het... Uh, CDA, want er is een bestuurswisseling. Nee, D66. Zei ik dat? Nee, je zei CDA. Oh, Ja, dat komt op in die Stemberg, want die staat, was bij het CDA actief. Ja, zie je. <laughs> um, daarna gaan we nog even praten met um, Hans Rijmers ja, en Erik deur. van der Kuit. Jesse in Zandvoort, ja. ja. De techniek wordt vandaag gedaan door Jacques-Joseph Duinmaier. Uh, de redactie is gedaan door Gert van Kuik. En de eindredactie door Gerry Rutte. Die zit naast mij. En oh, de presentatie geworden. wordt gedaan door Gerry Rutte. Ik kort draaien. Ja, ja, ja. Nou, Hotel Hoogland, als u uh, langs wil komen in dit. Uh, ja. In, in dit hele slechte weer. In Duitsland zeggen ze. richting zijzwetter. Maar u bent van welkom. De koffie staat klaar. Um, het eerste onderwerp. ...is Herstelacademie aan de slag met je herstel. Marcia Kroes, van harte welkom. Goedemorgen. Goedemorgen Marcia. Goedemorgen. Um, nou ben ik niet ziek. Maar Gelukkig maar. Ja. Ik, ik lees dit en dan denk ik van ja, als je ziek bent... ...dan moet je eigenlijk bij jou zijn. Om te kijken wat je kunt doen... ...om te werken aan je herstel. Uh, als je echt ziek bent, misschien moet je dan in je bed blijven. Het wordt een beetje lastig, lastig hè? want wat versta je onder ziek? Uh, maar waar wij ons op richten met ons aanbod eigenlijk... ...ook medeontwikkeld door de cursisten, is uh, de kwetsbare burger. En dat is een breed begrip. Maar we hebben het vooral over mensen die last hebben van psychische problemen... ...verslavingsproblematiek of gewoon even niet meer weten in het leven. Uh, en... Met hen gaan we aan de slag. En Marcia, herstelacademie, uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat klinkt heel ziek, academie. Ja, dat ja, klinkt graag. heel ja ja, ja. ja, dat wilden we ook graag, omdat we dachten, we in de ik kom zelf heel erg uit de GGZ, psychiatrie. En we zaten altijd dan onze clubjes en cursussen in de kelder of he, helemaal op zolder, waar het altijd of te koud of te warm en te donker was. Dus nu wilden we het wat uh, cassette geven, dus we wilden het wat ziek laten klinken, want de academie is heel erg gericht op uh, educatie en ontwikkeling. En zelfhulp. Ja. Dus het wordt uh, geleid allemaal door ervaringsdeskundigen. Er werken alleen maar mensen die zelf ook heel veel hebben meegemaakt. En weten hoe ontwrichtend zulke ervaringen kunnen zijn. Uh, het is heel erg voor en door. En met elkaar gaan we kijken wat heb je dan nodig in het leven. Om weer een beetje bovenop te komen. En weer ja, je leven uh, zinvol te gaan invullen. Ik heb hier staan. Hè. Herstel betekent dat je leert omgaan met je kwetsbaarheid. En jezelf sterker maakt voor tegenslagen. Ja, dat is een mooie definitie. Een definitie ja, waar het heel erg... Het gaat niet om genezen. Hè. Mensen met uh, psychische aandoeningen. Ik heb er zelf ook last van. Het gaat niet weg. Maar je kunt wel leren om je leven zo in te richten dat je er wat minder last van hebt. En dat je wel gewoon een fijn, leuk leven hebt. Met op de achtergrond klachten die af en toe opspelen. Maar die, ook, die niet meer alles overheersend zijn. Ja. Dus herstel gaat voor mij heel erg over dat. Wat iedereen wil dat gewone leven. Wat fijn is. Met fijne mensen om je heen. Wat zinvol voelt. En waarin je het gevoel hebt dat je bijdraagt. Ja. Maar mensen die nou uh, ja, dan dat hebben. Hè, psychische problemen. Die, die blijven toch vaak thuis. En die willen niet naar buiten. En die sluiten zich een beetje op. Ja, maar willen of niet kunnen zijn twee verschillende dingen. Want mensen willen niet meer naar buiten. Omdat ze zich daarbuiten ook heel vaak niet meer zo welkom voelen. Want je wordt ook als iemand met psychische problematiek niet zo erg met open armen ontvangen in de samenleving. Dus als je keer op keer op keer die afwijzing hebt ervaren. Ja, dan ga je je opsluiten. Dan ga je niet meer naar buiten. Ja, het zit ook vaak uh, tussen de oren dat je dan wordt afgewezen. Want uh, ik, ik, ik, ik zal een voorbeeld noemen. En dat bleek dan achteraf niet waar te zijn. Toen ik kind was, moest ik op een gegeven moment aan een bril. En toen ging ik een bril op doen en dan had ik het idee dat iedereen naar me keek. Toch. Maar dat was helemaal niet zo. Ik kon de ogen weer zien. En dan was dat anders. En dat zit dan volgens mij ook vaak in je hoofd. Dat, dat mensen ja. denken dat ze worden afgewezen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Nee, maar dat is in dit geval toch echt niet waar. Ja. Uh, het gaat niet eens om... ik dacht je uit. Gaat die, ja, nee, snap ik. Ja, ik heb zelf ook al heel jong, vanaf heel jong een bril, ik weet precies wat je bedoelt. <laughs> <laughs> en ik dacht ook van, oh ja, nu zie ik opeens alles hier, dat is ook een beetje eng. Uh, dat is eigenlijk bij jou een beetje hetzelfde. Maar waar het wel om gaat, is dat uh, psychisch vinden uh, andere mensen... Ja, altijd lullig om onderscheid maakt tussen mensen. Maar in de samenleving ligt het toch ingewikkeld van, hoe gaan we daarmee om? En wat zeggen we dan? En, we zijn er ook een beetje, mensen zijn er een beetje bang voor, uh, kan het onvoorspelbaar zijn, kan iemand agressief worden en er zijn heel veel vooroordelen. En ook al sommige dingen die natuurlijk waar zijn, want soms is het onvoorspelbaar, maar mensen vinden het moeilijk om daarmee om te gaan. En de meeste mensen die ik spreek, hè, onze cursisten, onze cliënten ook van de GGZ, die hebben ervaren dat het vaak toch moeilijk is om te functioneren waar er niet veel ruimte is en begrip voor anders zijn. Waar om eerlijk zijn, onze mensen heel, heel vaak heel normaal zijn. Maar soms wel extra ondersteuning of wat extra aandacht nodig hebben. Uh, en ze hebben last van het stigma dat er altijd in de krant verschijnt. Weet je wel, uh, er heeft iemand zoveel mensen doodgeschoten. Schiet zofreen, psychiatrische problematiek. Je krijgt uh, meteen een, uh, een, een plakker zijn, erop. Uh, ja, ze ja. zijn zo de grote uitzondering. Waarbij de meeste mensen natuurlijk heel erg uh, timide zijn. Veel binnenblijven en zich nou ja, proberen hun weg door het leven te worstelen. Uh, dus ja, is, nee, er zijn absoluut voordelen en er is last van stigma. En dat gaat heel ver, zelfs tot in het welzijn. Uh, de welzijnsorganisatie waar ik vorige week een afspraak mee had, die zei: die, ja, ja, ja. Mensen met geen dat wordt wel heel ingewikkeld. En dan heb je het over welzijn, hè? Dan heb ik niet eens over het keiharde bedrijfsleven. Dus mm -hmm. het stigma is er zeker. En de afwijzing ook. En, en is het nou niet zo dat uh, mensen die dan uh, ja, met bepaalde problemen. ...psychische problemen zitten... ...en iemand die bijvoorbeeld, wat jij net schetst... ...iemand uh, die, die doet... ...een andere moord of uh, shooting... Uh, ...dat er al mensen zijn overleden... En ...dat ze zich daarmee associëren... ...dat van ja, maar ik ben ook... Uh, ...psychisch, dat ze zeggen... Uh, ...en bang zijn dat ze dan... ...zich daarvoor schamen, dat hun... Collega, psycholoog, kan me Mensen psychologen. identificeren met zo'n schutter, want dat is wel zo uitzonderlijk. En ik denk je van jezelf ook al, weet dat je dat niet gaat doen. Bovendien hebben wij allemaal niet veel baden, dus dat scheelt ook een hoop. Ja, dat is kan zeker. Maar er is wel heel veel schaamte, omdat je weet dat als je naar buiten gaat, dat je raar aangekeken wordt. En mensen schamen zichzelf ook. Ik heb ook in mijn psychische slechte periodes echt dingen gedaan. Dat ik achteraf terugdenk, van je, ja shit, weet je, heb ik dat gedaan? Nou, dat is vaak met heel veel schaamte omgeven. Dus er ligt heel vaak een soort eigen schuld op. Had ik maar dit? Had ik me beter gedragen? En dat wordt ook wel gevoed door samenleving en ook door de, hulp, door de hulpverlening. Door de GGZ ja. heb ik altijd begrepen, je moet beter je best doen, je moet je beter gedragen. Uh, ja, meer doen wat je leert in de therapie. En dat hielp mij dan allemaal niet. En dacht ik, zie je, het ligt allemaal aan mij. En daar komt heel veel schaamte bij kijken. Ja. En dat je weet dat je afwijkend gedrag vertoont. Word je, ben je psychisch bij geboorte al of wordt dat later? Komt dat later tot uiting of komt dat door, ja, heeft dat andere oorzaken? Dat is een discussie die ik graag aan de dokter slaat. Zoals ik het zelf ervaar en ook zie bij andere mensen die heb, denk ik, alle, elk, elk mens heeft een kwetsbaarheid. En onder moeilijke omstandigheden komt die kwetsbaarheid naar voren. Mm -hmm. en ik heb een collega als het, als het heel druk heeft, ze heeft stress, krijgt last van de rug. En als ik het heel druk heb, dan krijg last van stress, dan. Nou, je ja, gaat misschien wel dingen zien die, die anderen niet zien. Okay. Uh, dus volgens mij heb je een aangeboden kwetsbaarheid... die onder slechte omstandigheden heel groot wordt. Komt, ja. Ja. Ja. Ja. En waar je dan last van krijgt. Ja. En wat, wat doen jullie dan in, in die cursus, die cursus uh, herstel? herstel? Nou, dit is, dat is echt de basiscursus waarin je leert uh, te delen... wat super super fijn is om te weten... ik ben dus niet de enige die zo raar is of afwijken. Dat scheelt ook al, ja. De enige die dit ervaart, de enige die deze probleem heeft. We zijn met veel meer. Dus het is heel veel delen. Erkenning en herkenning noemen we dat. Van oh Wat fijn, heb jij dat ook? Oh En wat doe jij dan? Er zit heel veel uitwisseling in die groep. En uiteindelijk is de kern dat je jezelf zo goed leert kennen. En ik zeg dat kennis over jezelf maakt machtigst. Als je jezelf heel goed kent... kun je ook jezelf beter in de samenleving plaatsen. Dan laat je niet meer zo makkelijk overroelen door anderen. Dan laat je niet meer zo makkelijk aanpraten. Je bent gek of je bent raar. Of hè, wat jij doet, dat kan helemaal niet. Mm -hmm. Maar als je jezelf kent kun je jezelf... beter in dat leven laten. Dan voel je gaan. je ook sterker. Ja, ook. precies. En daar gaat het allemaal om. Het gaat om zelfvertrouwen krijgen, om je niet alleen te voelen. En... Ja, met wat meer opgeven hoofd weer de wereld ingaan. Ja. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor, voor lichte vormen van uh, wat mensen wel eens hebben, zoals pleinvrees? Nou ja, absoluut. Nou, ik weet niet of dat licht is. <lacht> uh, nee, maar we hebben ook wel mensen in de cursus. We zijn vooral bezig nu in Harlem. Daar hebben we heel veel cursussen. Ja. Waarin je ook mensen ziet die gewoon een hele nare periode... Of gewoon, ja. Die een hele nare periode doormaken na ontslag, scheiding. Uh, en daar echt heel naar van worden. En ook het zelfvertrouwen kwijtraken. Ja. Uh, die hebben wij in de cursus. Uh, en dat is... Ook super fijn dat zij erbij zijn, omdat het ook met hen delen. Ja, dat geeft ook een soort kruisbestuiving die fijn is, omdat zij van een andere achtergrond komen. Maar iedereen kan in het leven kwetsbaar zijn en hele nare periodes doormaken. Ja. En, en verslaving, dat, dat valt daar ook onder? Ja, nou, verslaving valt tegenwoordig officieel onder GGZ. Het blijft een beetje een aparte tak van sport. Maar we hebben ook mensen met verslavingsachtergronden en daar hebben wij binnenkort ook een zelfhulpgroep voor. Ja. Het is uh, heel apart, bijzonder. Goed dat je dat doet. Um, hoe kom jij aan je, uh, ja, aan, aan, aan je cursisten? Worden die doorverwezen of kunnen die jou ja. rechtstreeks benaderen? Nou, ik leid dit uh, de herstelcademie samen met Karin Goudsmit, collega van de GGZ. En ik werk zelf nog bij het beschermd wonen in Haarlem. Dus wij hebben heel erg onze eigen achterban. Ja. En Ze krijgen mensen van uh, de GGZ-instelling en het beschermd wonen... waar hier ook in Zandvoort een paar locaties van zijn. Dus die mensen ken ik. Uh -huh. um, en verder probeer ik natuurlijk publiciteit te geven. Dat is in Zandvoort goed geregeld via het pluspunt. Dus dat is fijn via dit radioprogramma. Uh, en mens, het is erg mond op mond... Uh, mensen praten met elkaar en iedereen... ja, het is, uiteindelijk is het ook ons kent ons. En het gaat mond op mond en dat is nog steeds de beste reclame. We hebben geen website. Ja, ja, we hebben zeker een website. Ja, ja. goed ik zeg. Ja, ja, dat je het zegt. Ja, nee, <laughs> dat moest ik zeggen. Uh, www.herstelacademie.org ja. En als je intoetst de Herstelacademie Haarlem, komt het ook op. Haarlem en Meer heet wij officieel. Want wij zijn leuk, Haarlem, Haarlem en Meer. Ja. Ja, ja, leuk. Ja. Um, en dan komt het ook op. En daar kan je heel ons aanbod zien. En wanneer het begint. En waar het is. En, uh, en onze telefoonnummers en alles. En daar kun je ook zelf opgeven ook. Ja. Het, of, of gaat het is... via, via de... Nee, via de website kun je opgeven. Het is een ja. formulier. Je kunt ook gewoon bellen. Karin of mij. En dan ja. geven we het ook door. Voor de mensen die geen computer hebben. Uh, en dan ben je ja, opgegeven. Ja, en ja. het is een gratis uh, cursus. hè ja Tot nu toe zijn we ja. allemaal nog kosteloos. Uit, ik weet niet of dat in de, in de toekomst zal blijven zijn. En natuurlijk afhankelijk van gelden van de gemeente. Dus ja, het is altijd onderhandelen. Ja. Maar tot nu toe is het allemaal gratis. Ja. Ja. En wanneer start deze cursus? Uh, woensdag 25 oktober. Ja. In de ochtend in de blauwe tram. Hoe lang is dat, die cursus? De cursus is twee uur. Ja. De basis is echt twee uur met elkaar en een pauze door. storm. En hoe lang duurt zo'n zo cursus? Deze is zes lessen. Oké, okay, dus zes weken zeg maar. Ja, zes weken. En uh, daarnaast hebben we natuurlijk allerlei andere cursussen in Haarlem, waar mensen uit Zandvoort ook van harte welkom zijn. Ja. En we hopen natuurlijk in de nabije toekomst het aanbod in Zandvoort ook uit te breiden met meerdere cursussen. Ook wat meer gericht op wat ze te doen in de samenleving. En misschien wil je gaan werken of... Wat zijn je talenten en wat wil je gaan doen? Maar dit is echt de basis. Ja. En dit is het eerste hier in, uh, in Zandvoort? Ja. Deze... ja. En is het landelijk of is het alleen in, vanuit Haarlem gestart? Nou, dit is echt Haarlem. Het is regionaal, maar in den landen zijn soortgelijke soort initiatieven. Ja. Er zijn herstelacademies, zelfregiecentra, andere initiatieven die ze misschien net iets anders noemen. Maar die ook dit soort cursussen aanbieden. Ja, het idee en... is dat het overal regionaal is. Ja. En... Kan dat ook via de huisarts? Uh, verwijst die door? Nou, dat denk ik nog niet de hoop. Nee, we maar PR is een vak apart. En we ja. zijn beginnend, dus ik denk dat we daar nog niet voldoende bekend zijn. Dus dat ja. moet nog gebeuren. Ja. Ja, want dat zou wel mooi zijn als, ja. uh, als een huisarts... De, BLA, de het zou mooi zijn als we die uh, wat meer ja. konden bereiken. Daar, nou ja, daar werken we. Maar ja, PR zegt vak apart, ik ja, en dat ja, is niet ja. mijn vak. Ja. Ja, dus ja, daar ja. moeten we ja. nog gaan werken. Ja, ja, ja, ja. En zijn er al veel aanmeldingen uh, tot nu toe? In Zandvoort zijn er een aantal aanmeldingen. Ja. Uh, mensen kunnen zich nog wel aanmelden. Uh, dus er zijn nog plekken volgens mij. Om eerlijk zijn weet ik het niet helemaal precies uit mijn hoofd. Maar volgens mij kan dat. Ja, zeg wel. nog eventjes uh, waar mensen zich kan melden. Op de website www.herstelacademie.org. Via ja? het aanmeldformulier. Uh, er staan ook telefoonnummers op de ja. website. Dat kan je ook bellen. Ja. En, ja. en de, weet je de telefoonnummers uit je hoofd? Nee, wel mijn eigen. Ja, zeg ik maar. ik uh, Ik ben Marcia Kroes. 06-521-792-96. Ja, want jij bent van RIBW, hè? Ja, officieel ja. ben ik bij de RIBW in dienst. Ja, ja. Klopt. Ik weet ja. het, ja. Ik heb er ook gewerkt hier in, in Zandvoort. Oh, uh, echt, bij ja. de jeugd en bij de... Ja, we hebben drie nee, locaties dus, ja. in Zandvoort. Oh, drie al? Ja, volgens mij wel. Okay. Ja. Leuk. En heel veel ambulance natuurlijk. Of heel ja. veel. We hebben ook ambulant. De cliënten. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat is hem. Dat is hem. Ja, ja ik heb hem even opgezocht. Ja. Herstel, ja, ja, ja. ik in Haarlem en Meer. Ja, mooi. Ja. Grappig, Haarlem Meur. en Meer. Meer is leuk. Ja. En ze leuk ja, ja, omdat leuk. het ook uh, voor hoofd op Harlem en Meer was. Ja, dus, dus best uh, een groot uh, gebied. Ja. He, toch ja, ja. Wel, uh, ja. ja, ja. Nou ja, als antwoord hadden eerst niet in mijn gedachten, maar officieel hoort het bij Haarlem. Dus, uh. Maar is het dan niet te weinig dat jullie met z'n tweeën dat helemaal... Uh, dat is veel te weinig. Wij, werken, weinig, wij, wij he? werken heel hard. Ja. We zoeken iemand erbij, maar echt ook iemand die hè, er, een ervaringsdeskundig ja. is. Ja. Ja. En goed is in PR. Van harte welkom. Ja. We hebben echt een PR in communicatie, iemand nodig die daar echt verstand van heeft. En wij zoeken wel dan ook iemand met eigen ervaring. Ja. Dat uh, hoort ja. erbij. Nou, kijk ja, dus uh, Wie weet, graag. ja, ja, ja, Precies. Mooi <laughs> ja zijn. want je hoort dat er landelijk is er heel veel mensen in, in psychische nood, hè, uh, hoor je toch? Uh... Ja, maar dat komt natuurlijk ook een beetje door het landelijk beleid dat iedereen maar eens voor zichzelf moet zorgen hè? en gaan op staat wordt gezet. Vroeger werd je opgenomen als je als bedelaar eh, ja, niet voor jezelf kon zorgen. En, en nu zitten ze gewoon bij het station uh, ja. Nou ja Het is nou ja. wel die idee dat mensen meer zelfstandig hebben. We hebben het over de ambulantisering. Ja, ja. Ja. Je ziet dat dingen als vrijwillige opname en, en respijt, dat is gewoon niet meer. Uh, en dat je wordt ook wel opgenomen, hè? Nee, dat Aan de ene kant, nee, dat nee, dat de ene kant is dat mooi, want thuis is het beste. Maar dan moet je daar wel de zorg krijgen die je nodig hebt. Juist, ja. En soms lukt dat nog niet helemaal. Nee. Maar daar zijn proces. ze wel mee bezig, hè? Ja, ja, nee, ja er absoluut. Echt. Er wordt heel hard aan gewerkt. Ook van het RBB, vanuit het RBW en vanuit GGZ. Maar je, ja. ziet nog, je ziet nu heel veel mensen wel en het schip vallen. Dat is gewoon zo. Mensen ja. ja. ja. hebben het thuis ook moeilijk. Niet zozeer omdat ze psychiatrisch van alles mankeren. Maar omdat het heel veel eenzaamheid is. Ja. Maar, ze, maar ze kunnen er ook soms helemaal niks aan doen? Nee, dan, dat, dat zijn dan inderdaad dat, de, de ja. situaties wat je gebeurde? Heel veel, of, of, veel is context gebonden. Ja. En we moeten ook zeggen in Nederland dat we gewoon niet iedereen kunnen helpen. Dat ja. wordt wel eens ontkend, maar dat is gewoon een feit. Mensen ja. krijgen niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Omdat die aansluiting gewoon heel erg lastig is ja. en heel vaak mist. Nou, ja. Ja. Ja, Ik zie dat er nog een uh, vacature is voor de uh, lunchmedewerker. Ja. Dat is voor de vrijwilliger. We hebben eerst maand in inlooplunch. Dat gaan we in Zandvoort ook doen. Waarin iedereen welkom is die kennis met ons wil maken. Uh, en we zoeken iemand die dat wil verzorgen. Ik vind het zelf altijd super leuk om erbij te zijn. Want dan nou, komt iedereen. Het is allemaal heel veel reuring. En, um, dus nou ja, heel graag. Ook daar zoeken we nog iemand voor. Ja. Ja, en nog een vacature voor de lid van de website redactie. De website heeft ook nog verbetering nodig, want hij is prachtig. Maar we, we wordt ook aangewerkt om hier wat meer beelden te krijgen en beelden en filmpjes. Maar er zijn nu twee mensen die dat doen, dus ook heel veel werk. Dus ook daar er zijn er nog mensen in er alles er van, aan. Aan, ja. Kijk. ja. En de vacature-vrijwilligerscoördinator, ja. dan kunt u ook nog aan de slag daar. Ja. Nou, um, mag nog een keer je uh, telefoonnummer zeggen? Oké, okay. 06 521 96. En dat is voor de Herstelacademie... Org. En daar staat heel veel op de website over wat ze allemaal doen. Wat ze bieden. Wat voor activiteiten er zijn. Ervaringen van mensen die uh, daar zijn geweest. Ik wil zeggen hartelijk dank ja, voor je komst. ik vind het... Uh... Ik vind het een heel goed initiatief. En succes, ik hoop dat ja, succes er, klinkt een beetje raar, maar in ieder geval. Ja, ja, eigenlijk is, hoop ik dat er niet veel mensen nee, komen. Nee. Maar, nee, nee. Maar ik hoop toch dat er veel mensen komen, want je weet dat ze er zijn en dat ja, het nodig dat is. Raar. Dus ik hoop dat die mensen ja. wel gaan komen. Ja. Oké, okay, dank je voor je komst. Dank je, Marcia. Dank je. Dat ik een mag heb is toch wel heel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 naar het uh, drinklied uit 1982 van uh, Dingetje, van uh, Paardenkoper, als ik het goed heb, in het Zandgoedse Mannenkoor. En dat is ter gelegenheid van het 35 jarige jubileum, want dat was precies 35 jaar geleden dat dit nummer werd opgenomen. Aan tafel is aangeschoven Teun Verzaal en uh, Rob Mittelmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, heren. Het is een beetje vroeg om te drinken, maar... <laughs> nou, de koffie was goed. De koffie was goed. Um, dat was 1982. Waren jullie daarbij? Nee. Nee, is, waren, Er zijn nu nog een man of drie, vier die uit die tijd eh, het begin, vanaf het begin ja. lid waren. Onze voorzitter, Hans ja. Rubeling. Ja. Ja. En Ab van der Molen. Van, en, uh, en Tom ja. Kaspers. Ja, die, die drie ja. waren van het begin. 35 jaar en drie. Ja, ja, ja. Het is een gezellige boel bij jullie. Ja. Uh, soms wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Meestal wel, hoor. Ja. Ja, ja. Dus, uh, 35 jaar... Um, Jullie hebben een bepaalde functie of zijn jullie alleen maar zanger bij het... Uh... We zijn beide bestuurslid. Bij de Beide Bij de bestuurslid. Ja. ja. En ten jij bent? Ik ben voor uh, publiciteit en acquisitie. Ik heb de ja. functie van in februari overgenomen van Peter Tromp. Oh. Ja. En Rob is tweede secretaris. Oké, okay, ja. Peter um, had niet zoveel tijd meer, denk ik. Nee, en die is inmiddels ook 65 en die heeft zoveel functies wat ik begreep. Dus die wilde wel wat minder. En, ja, ik doe het pas twee jaar met het stand voor het Maar uh, ik moet zeggen, ik vind het heel leuk. Ja. Dat, uh, geze inderdaad gezellig, maar ook... Uh, we proberen toch wat leuk stuk muziek te maken en dat, uh, dat gaat, uh, gaat ja als de als de sfeer goed is dan, dan, dan wordt het vaak ook leuk en dan wordt iedereen enthousiast en ik heb het idee bij de bij de Sanfors dat de sfeer heel erg goed is ja maar ik kan er wel van uitgaan. Ja. Ja, dat is belangrijk ook. Toch? Ja, vind ik wel. Maar hebben ja. jullie nog leden nodig eigenlijk? Ja. Nou, graag. Altijd, hè? Ja. Voor jongeren is altijd wenselijk. Ja. hè? Want zo langzamerhand zien we toch wel dat we met z'n allen een, uh, iedere keer weer een jaartje ja. ouder worden. Ja. En dan is het alweer prettig als er nieuwe leden zich aanmelden. En die kunnen we echt wel gebruiken. Ja. Is, uh, af, vorige week is er een, met het is er een flyer meegegaan, deze. Ja. Ik weet niet of jullie hem ook ge in de bus gehad hebben. is gesponsord door uh, achterkant door Albert Heijn, mag ik wel zeggen, in Zandvoort. <laughs> maar die... Uh, Um, omdat we best wel wat jonge jongeren ook maar nog sowieso leden kunnen gebruiken. We hebben nu 40 man, maar uh, ja, de groep wordt ouder en er vallen er natuurlijk dan ook wel eens af. En we hebben gelukkig weer een nieuw lid erbij nu net, maar uh, ja, we zouden er wel wat meer kunnen gebruiken. Dus vandaar hebben we die flyer uh, de mensen laten die onder maken. De dozingen, die, uh... Dat zijn vrolijke mensen toch ja. meestal? <laughs> Leuk. Ik zing altijd wel onder de douche, maar... Nou, kijk hoor. Nou, ja, ja, ja, wat houd je tegen? Wat houd je tegen om eens te komen luisteren en te komen kijken. De, iedere dinsdagavond van acht tot kwart over tien in de blauwe tram, daar uh, repeteren we. Ja, dan heb ik een probleem, want ik ben iedere twee weken ben ik twee weken weg. Oh, dat maakt niet uit. Om de week... Oh, twee weken weg. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is jammer, maar dan nog... Ben ik welkom. Ja, als je thuis met je MP3'tjes uh, repeteert, dan gaat het ook. Ja, <laughs> dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Um, jullie zijn allebei, uh, nou laat ik het anders vragen. Hoe lang ben je bij het Zolverse Mannenkoor? Twee jaar nou? nu. Het was twee september jaar. twee jaar, ja. Gestopt met werken. Altijd uh, muziek gemaakt. En uh, daar ben ik tien jaar geleden mee gestopt vanwege mijn werk. En uh, en toen zag ik een advertentie in het dagblad van dat ze wel leden konden gebruiken. Dat heb ik gemaild naar Ipe En ik kreeg nog een berichtje terug meteen. Van als je wil kan je vanavond komen luisteren. En nou ik ben gegaan en ik ben niet meer terug, weggegaan. Je bent verkoord. Ja. Nou, en ik ben vijf jaar lid van het koor. En uh, ik woon ook nog niet zo vreselijk lang in Zandvoort. Dus uh, toen ik hier ben gaan wonen, toen uh, heb ik eens om me heen gekeken. Van wat zijn hier allemaal voor verenigingen. En ik zing ook heel erg graag. Dus lag het heel erg ook voor de hand om uh, het Zandvoort Mannerskoor uh, te, ja. te kiezen. Leuk. Ja. Ja. Je hebt wel een beetje een stranduitstraling, uh, Lekker bruin, haar een beetje... Ja, kijk, uh, ook niet meer werkend. Dus er uh, ja, ja, ja. kunnen heel veel uh, buiten zijn. En uh, dus naast het zingen ook lekker uh, genieten van uh, Zandvoort en omgeving. Wat zingen, wat zingen jullie? Ben jij wel tenor? Of? Ik ben eerste tenor. Eerste tenor ja. Ja. En, en ik tweede tenor. Tweede tenor. Oh, ja. ja, dat komt nou toevallig zo uit. Ja. Maar ja, voor, bij de eerste tenoren, daar kunnen we wat versterking gebruiken. Want dat is toch ja? een uh, niet uh, heel veel voorkomend uh, zangstem. Ja, ja, dus uh, ja, ja. graag aanvulling. Ja. Okay. Maar eigenlijk maakt het ook niet dat uit. We uit. kunnen ook, iedereen uh, kunnen we ja, aanvullen. Ja. En uh, jullie worden ook wel eens gevraagd voor uh, buiten Zondvoort ja zeker uh, We gaan uh, bijvoorbeeld uh, tegen de kerst gaan we een optreden doen in huis uh, in de duinen. Maar we gaan ook uh, naar al elders uh, in, in uh, de buurt uh, bij be huizen, waar gevraagd wordt van wil je daar eens komen optreden om uh, iets anders dan het normale dagelijkse gebeuren te laten in die huizen te halen. En dan is het deal nog steeds uh, na afloop uh, gratis bier? Of, uh? Nou, dat staat niet voorop hoor. Nee hoor, dat uh, het optreden... En... En dan uh, gaan we weer keurig naar huis. <laughs> Ja, ik kan me nog herinneren van uh, 35 jaar geleden met het, uh, met het drinklied. Ja. Dat was altijd zo van, ja, als, uh, als, als, als, als, als we komen, dan uh, vragen we niks, maar wel gratis dan. Ja ja. Ja. Ja. ja, ja. maar goed, we doen uh, straks met ons optreden, uh, zondag doen we ook weer een, een soort van drinklied uitlaat, Traviata, het, oh ja. uh, het dranklied. Wat ja. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja. Gaan, gaan jullie zien trouwens morgen? Nou, we hebben een uh, bord. Rob, Rob heeft zijn boekje al opengelegd, het hele, ja repertoire. Het is uh, Owen oh De Saints en is oh, <laughs> Panus Angelico en dan is er ook nog een soliste en uh, we hebben een uh, combo uh, en yeah. uh, Swing Low You Raise Me Up, Slavenkoor en Libyamo en Marumbis Doeke Kommen Shine Moe Ladies, Can't Help Falling in love. Oh, A.V. Okay. Verus Corpus dat is ook een hele mooie en Kantiek, de genre zin I Dream the Dream, Memory and Bring Him Home Zo. dus heel, heel divers, euh, divers, divers, heel, uh, divers ja, populair, musical iedereen zeg maar klassiek, klassies, ja. Dus, ja. opera een ja. paar jaar ook iets meer uh, verjongd het repertoire dat, om te proberen daardoor ook meer mensen aan te spreken en hoop dat dat, uh, dat dat ook lukt en uh, onze dirigent, uh, die Arjan van Dijk, die uh, is daar uh, druk mee doende om uh, die kerels zoals wij dan toch uh, op, proberen op een wat hoger niveau te brengen. En ik denk dat het aardig lukt. Ja, want dat, hij uh, is ja. sinds een paar jaar is hij de nieuwe ja. dirigent, hè? Ja, 2,5 ja, ja. jaar. Ja. Ja. Hij is, uh, na Wim ja. de Vries uh, is hij uh, de dirigent van ja. ons geworden. Ja. Ja. Ja. Leuk. Dus dat, uh, en ja, we hebben denk ik een heel, uh, heel leuk repertoire, dat uh, combo wat erbij is, is Cava Er is ook iemand uit Zandvoort die daarmee zingt. Dat is een combo van acht, acht of negen mensen. En dan uh, solisten. En dan onze nieuwe dirigent, in plaats van Theo Wijnen, Joep van der Winden Pianist. Die, of pianist, ja. Die dan uh, ons uh, gaat begeleiden. Die doet het voor de pauze. En na de pauze worden we dan begeleid door het... Uh, een combo van Café Noir. Dus, nee. En is dat een combo met muziek of met, met zang? Nee, met muziek, die orke orkest. Dus ze hebben drie, drie violen, dwarsfluit, fagot, hobo, cello en piano. Ja. Dus, okay. En even de pianisten noemen, dat is Joep van der Winde. Ja. Ja, nou, ik vind het altijd uh, prachtig als jullie uh, optreden. Dan is iedereen zo keurig netjes in pak met een strikje voor. en Allemaal exact hetzelfde, allemaal keurig uh, ziet het eruit. We zien er netjes uit in de smoking. En de ja. Nu zijn we mooi in het zwarte pak, witte strop, witte overhemd, blauwe das, verenigingsdas, pochet En we krijgen altijd, je moet zwarte schoenen en zwarte sokken en dan zien ja. we er netjes ja, uit. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar dat is ook zo. Ja. Ja. Ja. Gaat er nog iets gebeuren in december met het Zandvoorts mannenkoor? Komt het Maastrichter Staar? Uh, ja, Maar dat is niet samen met het Zandvoort Mannekoor. Dat gaat via Classic Concert. Oh ja, ja. Wordt dat georganiseerd en ja. dat is 23 uh, december. Dat, uh, maar die, uh, uh, daar staan wij verder uh, buiten. Luiden, ja. Alhoewel er wel contact is met het uh, Maastrichter Staar. En dan gaan we waarschijnlijk met het... Uh, Koor ook iets mee doen, maar dat is nog, uh, is, nog niet is nog niet helemaal zeker, maar dat zit er waarschijnlijk aan te komen. Dus maar dat of dat in Zandvoort of in Maastricht wordt, nee. dat, uh, maar in ieder geval uh, Maastricht, zit er misschien Maastricht iets in. Is. Maar Maastricht ja. is ja dus uh, ook leuk. Iets warmer dan hier in ieder geval. Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja en uh, naast ons optreden komende zondag, trouwens, dat begint om drie uur in de Gatenkerk. Uh, gaan we dus uh, binnenkort ook nog in de bavo -kerk in uh, Haarlem uh, een optreden doen in het kader van een korendag. En uh, daar treden we dus op in de, de grote bavo -kerk. Ja. En dat uh, lijkt ons ook een heel uh, mooi evenement. Ja. Ja, iets andere akoestiek volgens mij. Ja, totaal anders. Dus uh, ja, dan zijn we heel erg benieuwd naar hoe daar uh, ons koor zal klinken. Is dat is de eerste keer dan in haar hè? Jullie nee, we hebben dus een paar weken geleden ook meegedaan aan het koren Lint. En toen hebben we op een aantal plekken hebben we dus, uh, de mogelijkheid gekregen om op te treden. Maar uh, een optreden nu in die Bavo-kerk, dat uh, leek ons wel uh, heel erg aantrekkelijk. Dus we gaan in twee kerken dan op uh, zondag of zaterdag is dat, 21 oktober, gaan we dan uh, in haar. Okay. Dus wie ons nog een keer wil zien, zaterdag 21 oktober. genoeg van kunnen krijgen. Ja. Als je nog steeds twijfelt om dit te worden, dan... Uh... Jawel, dan halen we je daar wel over de streep. Maar goed, nu in ieder geval eerst zondag. Hè. Dan ja, uh, is ja, dat ja, de grote dat is, ja. dag en dan uh, proberen we ons uh, echt uh, te tonen zoals, uh, wat we waard zijn. Want jullie hebben het 35-jarige jubileum al officieel gevierd of nou, loopt dat een beetje? Door? We hebben er even bij stilgestaan dat dat dus begin september uh, de, de, de, de datum was ja. van uh, het oprichten uh, van het koor, ja. voor de tweede keer denk ik, hè? want het Mannenkoor heeft ooit nog wel eens eerder bestaan. Ja, er zijn een aantal koorden geweest. <laughs> dus, uh, maar dit koor, uh, dat was dan uh, begin september en daar hebben ja. we gewoon even bij stilgestaan. Okay. Ja. En dan dit nu het jubileum. Concert. En dit is dan het concert. En dat is een beetje traditiegetrouw dat het omstreeks deze tijd is in het jaar. Ja. Dat we ons concert hier in de Gatenkerk ja. hebben. Dus vandaar dat het op dit moment plaatsvindt. Ja. ja, en we hebben dan niet in december, maar we hebben wel uh, in januari een uh, nieuwjaarsconcert. Ja. Dat oh ja. Uh, in samenwerking met... Uh, ja, hoe heet dat de, de, de, stichting nu Ja, stichting Ja, die ja. ja, ja. dat ja. en daar. Uh, dat is ook. Al. Daar, daar, doen dus al ook daar doen wij dus ook. Daar ja. doen wij dus ook aan mee weer. Ja, dat, uh. Nou, dus morgen het jubileumconcert. Ja, ja, ja dat nou, gaat dan dan dan gebeuren? Ik zeggen waar het precies is. Verlaagd. Agatha Kerk. Om drie uur. De kerk is open om half drie. Uh, nou, iedereen kent de Agatha Kerk in, uh, in Zandvoort. Uh, neem ik aan. Dus ja. dat, uh, en dan uh, zingen we, pauze. En, en de uh, kosten zijn wel lekker. Uh, 10 euro ja. is entree. Ja. En de kaarten zijn verkrijgbaar bij uh, Kaashuis Tromp. Uh, bij de notenwinkel van Hans Rubbeling in de Kerkstraat. Ja. Is en bij de Bruna uiteraard. En mochten mensen dan nog hun kaarten niet opgehaald hebben, dan kunnen ze ook nog hopen dat er kaarten zijn aan de zaal voor aanvang van het concert. Oké, okay. goed. Ja. Nou. Dank jullie voor je komst. Het Graag zal een gedaan. leuk concert worden. Ja, en als, ik, als ik even de gaatje zie, dan zal ik toch even proberen te kijken. Want ik ja, heb hier een programma boekje echt. voor je meegenomen. Dus uh, ik zal het, uh, je er is niets om een beetje tegen te houden. Bedankt voor de, ja. dat we ons zegje mochten doen. Okay, dank dank jullie, jullie voor je wel. komst. Veel succes. Dankjewel. Ja. Luister naar lieutenant Pigeon met Moldy Old Dog. En aan tafel is uh, inmiddels aangeschoven Hans Klaver, uh, cartoonist. Van harte welkom. Mooi, en dank dank wel. u de tweede persoon die niet op mijn lijstje staat. Nee, Remco Loos. Remco -loos. Remco -loos. Ja. Ja. Uh, wij hebben dit in het voorgesprekje even gehoord. U bent de bedenker. Van de expositie. Bedenker, aanstichter. Aanstichter. <coughs> ja. Organisator. Ja. Aanstichter is in dit geval een positief woord. Natuurlijk, zeker. Ja. Hoe kom je er nou bij om dat te, te beginnen, zou men zeggen? Om het te doen? Um, anderhalf jaar geleden liep ik het museum in. En ik kom er eigenlijk om collega te worden van een vrijwilligersstar. Ja, maar, het uh, in het Standvoortsmuseum? Ja, okay. in het Stadsford Museum, correct. En uh, ik werd voorgesteld aan Hilly, de, de, de bevlogen directrice van het Stadsford Museum. Ja, dat is ze zeker. Ja, ja, echt uh, een, een, een leuk. voor wat dat betreft. Echt ja, super. En uh, al snel uit het gesprek bleek dat dat ze heel erg geïnteresseerd was... om een tentoonstelling te organiseren met uh, strikmakers. En dat begon dus met driek. En op een gegeven moment, na een gesprek uh, met Hilly, uh, samen met Riek, uh, uh, is uh, Hans, uh, Schwans erbij betrokken. En ook uh, Roel. En uh, ja, weg in die anderhalf jaar, Dan ga je dat organiseren. Uh, en nog meer mensen erbij betrekken. En het resultaat is dus uh, gisteren de opening van Trihon Mosquitos. Dan gaat dat zien. En uh, jij bent de, een van de drie cartoonisten? Ik of? ben een van de drie cartoonisten, ja en Komt. de naam de naam uh, ja drie ja. ja drie hè ja ja eh uh, musketeers Drio. ja weet dat je, je kunt zeggen de de drie musketeers de drie muggen uithalen, maar we zitten natuurlijk aan zee, dus we moeten een beetje zomers uh, ja. strandzweertje hebben. Dus dat vonden we wel een goede naam. Trios, ja. moskitos Spaans, geloof ik. Uh, is een heel, heel naar insectje, naar maar mensen. in dit geval... Ja, het zijn, uh, <lacht> het zijn steekbeesten, zei dit, ja. cartoonist ja. Ja. Ja. Ja. maakt ook vaak een, een, een prikkelende ja, dat cartoon. Zit dat zit vaak uh, Dat is vaak, weet het wel, het doel. Want het is ook de bedoeling om mensen aan het weten denken te zetten. En een, en een plaatje. Wat voor de rest helemaal niks zegt, dat zet mensen niet aan het denken. Dus je moet ze, ja, je, je moet ze inderdaad een beetje prikkelen met uh, in ieder geval met een goed beeld en een beetje, en een beetje inhoud. En, het, en als het een beetje steekt, als je denkt van oh, dus vind ik eigenlijk helemaal niet leuk, dan blijft het ook meteen in je hoofd zitten. Ja, dat ja, ja. is van alles uh, even omvatten in één plaatje. Ja. Inderdaad. En wat voor cartoons maken jullie? Wat is, de, wat is daar de thema van? Ons thema. Ik ga gewoon bij de anderen beginnen. Heet het, Roel Smit, die komt uit de punk scene. Dus die maakt heel veel affiches voor uh, het punkbandjes en platenhoesjes en optredens. Dus uh, dat is allemaal een beetje, ja, um, een beetje enge beelden, maar wel allemaal. Ja, het het, vrolijk in beeld gebracht. En hij haalt er ook, weet het, van alles en nog wat uh, bij. Zoals, weet het, Basje in Adriaan. En uh, Flipje van Tiel. Uh... Ja, het het, allemaal... met het, iconen die in maar iedereen's zijn. Uh... iedereen kent ook. Ja. ja, het zijn allemaal figuren die eigenlijk in je geheugen gegrift staat. En daar doet hij dan weer, weet het, andere dingen bij. Die zet hij dus in de zien. En dan heb je Trick, die, die is van de politieke cartoons... En uh, ja, die probeert gewoon de mensen ook aan het denken te zetten. Die gaat kijken van, jou ja, weet het, wat zit er niet goed in de maatschappij? Uh, en daar maakt hij dan een beeld van. En daar pakt hij ook weer, weet het, bestaande beelden van. Hij heeft bijvoorbeeld een prent hangen van president, hoe heet het, Poetin. En daar heeft hij het, uh, heeft hij het, Cluedo spel geloof ik bijgepakt. Of een Maslijn. Mastermind heeft ze ja, ja, ja, ja. bijgepakt. Een bekend spel uit de jaren zeventig. Dat doet Poetin wel goed voor. Ja, inderdaad. Dus dat is ook, uh, er heel goed getroffen en dat is, ja, weet, het is eigenlijk iets wat je krijgt. Ze van, nou, je Poetin, oh, Mastermind, dat is ook een spel wat over gaat, als je dat gaat combineren, dan krijg je weer een nieuw ding. Ja. Het was ook een commentaar op de gemeende Russische bemoeienis, ja. bij de, de Amerikaanse uh, verkiezingen. Ja ja, ja, ja, ja. En wat dat betreft is een cartoon, net als een foto, een, een, een, een cartoon een, of een hele mooie journalistieke persfoto, vertelt vaak veel meer dan duizend woorden kunnen dat zeggen. Dat is waar, ja. ja. En dus da da daar zijn cartoonisten natuurlijk ja. um, heel erg, vaak heel erg goed in. Ja. ja. En jij, wat, wat doe jij? Uh, ik tekent voornamelijk uh, strips voorheen voor gratis dagblad Spits en de Metro. Oh ja. En dat zijn. Uh, uh, Dierenstrips, ja, dieren met menselijke trekjes en daar nee. Bij doe ik af en toe eens zijdelings inhaken op wat er in de maatschappij gebeurt. Die lees ik altijd. Ik vond het echt leuk. Ja, ja leuk. dankjewel. Ja, ja, ja dat wat ben jij ik. dan? Ja, ik zit <laughs> daar en dan zijn jullie met, met z'n drieën, hè, trio. Ja. En dan, uh, wat doen jullie dan? Met, gaan jullie op allerlei uh, tentoonstellingen uh, houden? Uh, nou, jullie hebben, met elkaar overleg? Wat jullie, uh, Even kijken, we hebben nu, wat het één tentoonstelling? En dat is gewoon uh, voor het eerst dat we met z'n drieën samen exposeren. We hebben wel, vaker uh, we het vaak met elkaar, maar dan in uh, grotere exposities gezeten met, uh, met, uh, met meerdere mensen. Dit was echt van ons drieën. <lacht> En nu hebben we gewoon uh, in het Zandvoortsmuseum heb je drie zalen. En die ja. zalen ja. heeft Kloofi ja. Remco heeft die voor ons verdeeld waar ging zitten. En dan is het toch... Ja, weet, je doet gewoon toch wel een beetje je eigen ding. Je laat de beelden zien die je, die je zelf wil, ja. wil laten zien. En uh, ja, omdat we wel raakvlakken met elkaars werk hebben... Dan heb je toch een eenheid. Het maakt niet zo heel veel uit. Weet het wat je nou van je werk uitkiest... Het heeft toch altijd wel een soort van verband met elkaar. Ah, wel, ja. ja. En Wat ik zelf ook heel moedig vind van uh, Hilly, wederom weer Hilly, uh -huh. is dat ze ons de kans heeft gegeven om, om te expresseren. Uh -huh. Maar ook zeker in deze tijd waarin uh, door allerlei gebeurtenissen, uh, bedreigingen van schrijvers, cabotiers... En het Frankrijk ook. Ja, inderdaad. En wat dat betreft is deze tentoonstelling dus ook eigenlijk best uniek te noemen. Omdat ook uh, Hans, Svans, Roel en, en trik, dat is best wel prikkelende hè. om terug te komen op het gebeuren, um, uh, onderwerpen laten zien uh, ongecensureerd wel, um, wat ik zelf heel jammer vind is tegenwoordig dat mensen gas terugnemen en niet meer zich uh, uiten op die manier die ze normaal deden naar allerlei Zodan, gebeurtenissen ja. zoals de, inderdaad die aanslag op Charlie Hebdo ja. precies ja, ja, ja. als je dan bezig bent met jouw uh, uh, cartoonstrips ja. Dan moet je dat iedere dag doen. Heb je dan nooit een moment dat je denkt van shit, ik weet het niet meer? Uh, ja, dat heb je maar heel af en toe. Maar dan, dan ga je gewoon dingen naast elkaar zetten. De, ja, die eigenlijk niet echt een verband met elkaar hebben. Dan ga je kijken, nou... Wat voor verband kan ik daartussen leggen en dan heb je eigenlijk al vaak bijna een soort van grap te pakken. Maar het is meestal gewoon een beetje rondheen kijken wat er gebeurt op straat. Wat ook altijd goed is, uh, weet, het, uh, weet het, is het Sinterklaas, wat voor weer is het? Vooral als je daar dagelijks, elke dag, zo elke dag één stripje maakt, dan is er altijd wel wat te bedenken. Ja. En het is ook ja. nooit voorgekomen dat ik echt had van, oh, ik weet het niet. Wel eens dat ik denk, nou, ik heb een grap, ik vind hem niet zo, niet zo heel erg goed. Ik ga, ik ga kijken of er nog meer iets, of er nog iets beters komt misschien op z'n dag, en soms gebeurt dat en soms niet en uh, ja je zit toch uh, een beetje met je tijd want je moet daar dan moet je weer boodschappen doen en de kinderen van huis halen dus dan moet je allemaal een beetje goed inplannen maar over het algemeen heb ik voordat ik begin heb ik meestal al wel een grap klaar liggen okay, ja. als je er echt met een lege tafel vol gaat uh, met het voor gaat zitten dan maak je het jezelf moeilijk maar je ja. moet gewoon altijd je voelsprieten uit hebben en ja, ja. dat hebben cartoonisten, tekenaars uh, met de kunstenaars die hebben sowieso altijd voelspriet uit, uh, uitstaan. Die, ja, die kijken bij alles wat zien. Nou, wat zou ik daarmee kunnen doen? En wat is de waan van de dag? Ja, ja, ja. In de waan van de dag. Ja, Kunst is natuurlijk een uitstekend medium om, om misstanden uh, te, te ja, laten de zien en aan elkaar te stellen. Ja, ja, ja. Ik vind het wel ja, knap. Ik vind het echt wel knap. Maar ja. ik vroeg me af: um, kun je ervan leven? Uh, ja, je kunt er van leven. Ja, het, is, het is vaak wel, uh, wel, een beetje bij, uh, wel een beetje bij elkaar scharrelen. En je moet je, ja, je, moet je ook niet echt op één ding richten. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb er ook wel eens bijbaantjes bij gehad. Dat heb ik tegenwoordig, heb ik dat dan niet meer. Maar je moet gewoon, wel gewoon breed kijken als je heel... Uh, hoe noem je dat, uh, met een soort van uh, oogkleppen, of? Van oogkleppen ja. op gaat zitten, ik wil alleen dit te doen, dan is, het, dan is het vrij lastig om daarvan rond te komen. Als je wat ietsjes breder kijkt, dan kun je gewoon van alles aanpakken. Ja, en je moet geen tunnel Nee. Ja. Ja. Maar ja, je doet soms ook wel zijn opdracht, ben je dan bezig. Ah, oh, dat vind ik helemaal niks. En dat weet je dan voor de volgende keer. Dan ja. denk ik van, nou, ja, dan doe ik het bijvoorbeeld niet, of... Uh, of je vraagt een hogere prijzen voor je, dan ga je gewoon kijken ja. Ja. en je moet er natuurlijk altijd naar jezelf, toe weet het, toe proberen te trekken, maakt niet uit wat, ja. voor, wat voor klus je krijgt of schilderij of dat je iets voor een school of bijvoorbeeld een bank moet doen om eens heel breed uit elkaar te zetten, je moet het altijd naar jezelf toetrekken. Ben jij de PR-man van het trio of uh, moeten ze het zelf doen? Dan nemen we zelf ook een, een publieke relaties voor de rekening, voor de rekening pardon, maar uh, ik, heb, ja, ont, ik heb een persbericht geschreven, de tekst die um, in het museum hangt en ook op, op de Facebookpagina van Triumovskiet, dat te vinden, die heb ik inderdaad geschreven. Um, ik heb natuurlijk ook dat in een persbericht gegooid en ook naar de diverse media gestuurd. Ja. Het is wel even spijtig dat, um, dat er niet veel media op opkomen ragen. Want nogmaals, ja. uh, uh, kunst moet en uh, deze tentoonstelling is uniek in zijn soort. Ook vanwege de drie mannen die we in hun verschillende stijlen uh, laten zien van, van wat er mis is. Een... Uh, uh, uh, uh, een, een, een maatschappij waar zoiets niet mogelijk zou zijn, is, dan heb je het of een, een dictatuur, en vaak ja. zijn de eerste, is dat kunst en uh, vrije expressie, maar ook ja. uh, um, de mensen die um, schrijven. En um, commentaar hebben op een samenleving. Wat dat betreft is uh, dadaïsme. Dat is uh, een parodie. De kracht van de parodie. En dat is toen is een, even kijken, 101 jaar geleden. En tijdens de Eerste Wereldoorlog uh, kwam die beweging op. Ja. En je ziet nu overal paro parodieën. En je, je kunt er maar beter om lachen. En het is ook natuurlijk een antwoord op, op de, op de kunstwereld zelf. Die zich soms wel te, te serieus neemt. En wat dat betreft is een cartoon... En de parodie is dat een fantastisch middel... Ja. om dat te laten zien. Ja. Krijg je wel eens uh, commentaar eigenlijk op je, op je cartoons? Jullie, zeg maar, jullie als... Uh, negatief. Nee, dat, komt negatief. Uh, dat komt wel eens voor, niet zo heel veel... Uh, ja, ik, ik heb de neiging om, uh, om uh, uh, in mijn strips uh, hamsters, die worden op allerlei verschillende manieren opgegeten en in blenders gestopt en, en dat soort zaken, daar heb ik er wel eens iemand over gehad die, van, die dat echt niet vond kunnen, maar ja, ik, ik heb ook mensen die vinden mijn strips vreselijk, maar... Ja, ja, dat, ja zegt, reden, dat hoor je dan, leuk, dan, niet hoor je je dan lezen. Je kunt het lezen. Ja, ja daar hoor je inderdaad. Ja. <laughs> Als je het niet leuk vindt, dan moet je het niet lezen. Ja, maar ik vind. denk dat er heel veel mensen die dat wel horen. Ze ja, zijn ja. heel, ja. Zijn ja. Die heel die leuk, zijn. leuk. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. hou het positief. <laughs> uh, de expositie die is in Stansvoortbezee van uh, 5 oktober tot en met uh, 10 november. Van 6 oktober tot en met 19 november. Oh, dat is weer anders, want dat staat hier op mijn agenda. Niet goed dan. Ja. Maar goed, dat uh, kan maakt niet uit. Tot 19 november dus. Ja. Ja. Um, nog even één vraag aan jou. Um, wat is nou jouw rol precies ten opzichte van de cartoonisten? Ben je nou voor hun uh, de, de, de, de lijstman? Of, of ben je gewoon een enthousiast? Uh... Nou, ik kan ik het zeggen, ik, zeggen wat, ik ben een verbinder. en ik, um, ja. Toen... wat, wat de mannen kunnen, dat kan ik niet. Uh, ik heb wel een grafische vooropleiding, maar ik ben meer, meer van de letters en het beeld uh, in, in ja. bij elkaar zetten. Oh, je bent geen cartoonist? Ik ben geen cartoonist. Geen cartoonist. Nee, dat nee. had ik al een beetje begrepen. Nee, nee. nee meer, ik meer, ben meer bezig met grafiek. Um, ja. Maar ik hou mijn, le mijn leven al van, van het beeldverhaal in al zijn verschijningsvormen. Dus van de karikaturale strip ja. tot de graphic novels. Ja. Maar ook uh, cartoonisten. En cartoonisten zijn broodnodig, wat ik al zei. Maar om terug te komen op mijn rol, we organiseren Mensen bij elkaar brengen. Ja. En een van mijn uh, vaardigheden. Is toch wel mijn sociale en communicatieve vaardigheden. Ja. En als ik. Uh, mijn rol is dan uh, een deel van het werk. Waar uh, kunstenaars. Uh, of die goed in zijn of geen tijd voor hebben. Om het uit handen te nemen. Dan van laat mij dat maar regelen. Ja, en dat vind ik, uh, vind ik tof om te doen. Ja. Want jullie hebben daar niet altijd tijd voor denk ik. Hè? Ja. Om, om, om... Nee ik ben nog blij als ik even kan tekenen. Dus ja uh... <laughs> dus, uh, weet ik. Ik heb er niet altijd de mogelijkheid voor. Ik zat net ook te denken. Ik heb nu bijna twee weken. Begde niet bijna niks getekend. Echt niet? Want dan ben je met de expositie bezig, met je dingen op inlijsten uitzoeken, bellen, ja, uh, yeah. uh, gaan de scholen staken, dus dan zit je thuis met de kinderen, <garson _ concentreitationENTE> ja, dan kan je wel weer naar de Leven in een jaar of filmen. Dan, eh, dan, dan, dan, dan krijg je ook Dan je, ook... Ideeën. Dan dan dan je dan ideeën van, dus dat, uh, op zich is dat niet erg. Ja, leuk. Yeah, straks. Ik val uh dat we over de tijd heen hè? zijn. Zijn over de, de, de tijd heen?